Lot Lewin met het NOS Journaal. Fouten bij de verspreiding van jodiumtabletten zijn bewust stilgehouden door de veiligheidsregio. Dat schrijft de Limburger die er documenten over heeft opgevraagd. De iodiumpillen hadden vorig jaar oktober verzonden moeten zijn... aan alle gezinnen met kinderen in de buurt van de Belgische kerncentrale in Tihange. De tabletten beschermen kinderen bij een kernramp, maar ze zijn niet overal bezorgd. Uit een mailwisseling met de gemeente blijkt volgens de krant... dat de veiligheidsregio niet wilde dat hierover gecommuniceerd werd. Alleen mensen die zelf aan de bel trokken kregen alsnog pillen toegestuurd. De woningcorporatie De Voorzorg in Hoensbroek heeft jarenlang gediscrimineerd bij het toewijzen van woningen. Bij intakegesprekken met potentiële huurders werd gekeken naar onder meer geloof, ras, gezondheid, geaardheid en zelfs lichaamscheur. Dit speelde allemaal mee bij het toekennen van een sociale huurwoning. Dat blijkt uit onderzoek op verzoek van het interimbestuur. De betrokken managers werken niet meer bij de corporatie. Noord-Korea heeft een groep buitenlandse journalisten toegelaten om getuige te zijn van de ontmanteling van een nucleaire testlocatie. De journalisten uit de VS, China en Rusland zijn vanuit China vertrokken. Acht verslaggevers uit Zuid-Korea die eerder waren geweigerd hebben alsnog toestemming om mee te reizen. Afhankelijk van het weer is de formele sluitingsceremonie morgen of overmorgen. De politie gaat met nieuwe technologie uitzoeken welke oude moordzaken de grootste kans hebben om alsnog opgelost te worden. In totaal zijn het er zo'n duizend die worden gedigitaliseerd en daarna wordt met behulp van kunstmatige intelligentie binnen een dag inzichtelijk welke zaken rechercheurs aan de slag kunnen. Dat had zonder die technologie nog tientallen jaren geduurd, zegt de politie. Het weer dan nog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 26 graden. Later in het zuiden kans op een onweersbui. Morgen begint zonnig. In de middag opnieuw kans op een onweersbui. En ook dan liggen de maxima rond de 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 En daar zijn we dan. Jij moest even hengelen, zag ik. Ja, ik moest even hengelen. De reus van Rotterdam had hier gezeten, Is geloof ik. Zo, zo. Die stond op punt twee meter hoogte of zo. Nou ja, goed. Ah, dan hengelen we gewoon even. Maar we zijn er weer. Ja, we zijn er weer. Hè. Wat gezellig. Ja, gisteren heeft we ons moeten missen, dames en heren. Maar dat uh, kwam door uh, persoonlijke omstandigheden. En uh, dat we er niet waren. En, uh, maar vandaag zijn we er weer, hoor. Gelukkig gehoor, wel. Ja, gelukkig wel. Ja, gelukkig wel. Ja, want jij kan dat niet missen, hè? Die nee, ik, ik, ik, ik wil graag, hè? Het is voor jou therapie, hè, dit? Bijna wel, ja. <laughs> Bijna wel. Dankjewel. ZFM-therapie, ja. Nou, het klinkt wel goed, ZFM-therapie. Ja. Wat, wat, ja, maar voor Wat lief. is dat precies? Ja, dat weten we niet, maar het is, het is wel uh, therapie. Het helpt. Het, het hel is een soort healing, is het. Ja. Dus, eh... Oh. Uh, nou ja, het maakt ook niet uit wat het is. Wel, nee. Het is gezellig. We ja. hebben het gezellig. we het. hebben muziek. En we hebben muziek, tenminste, dat hoop ik. En we hebben Ruud. Oh, hebben we die ook? Ja, Ruud oh. Zit er. Jawel. Oh, ik hoor hem. Oh, ik zie hem, ik zie hem bijna niet, hoor. Ik zie alleen je, je bandje van je hoofdtelefoon. Zien. <lacht> oh, ik, ik denk mijn andere bandje. Nee, dat nee. <lacht> ben ik niet in de zin. <lacht> maar, uh, nou, oké. Okay. Uh, even, ja, ik, uh, ik even kijken. Je moment, bent van hoor. de wijs. Hè? Huh? Je bent van de wijs. Nee hoor, val wel mee. Nou ja, dan uh, ben jij niet van de wijze en ik ook niet. En we gaan zo lekker beginnen. Met cultuur, nieuws, leuke muziek, helemaal goed. Dit is ook leuke muziek hoor, maar zo, zo dicht komt er echt leuke muziek. Ja, er komt, er komt hele leuke muziek. Toen komt er leuke muziek. We hebben alleen maar leuke muziek. En dit keer geen storing. Nee, ook dat niet. Hopelijk. Artiest in het licht. Ja, en die is eigenlijk van gisteren, maar die is te mooi om te laten liggen. Dus ik ga hem toch draaien. Het was eigenlijk die, die was gisteren jarig die man, 94 geworden. Charles naar voren. Ah. Ja, dat moet even. Die mag je niet over. Nee, maar. nee. Maar nee, ik nee. vind ik ook moet.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 Hij heeft een prachtige zanger. Hij is uh, gisteren 94 geworden, dames en heren. En wat een leeftijd. En op je 94 nog steeds concerten geven en op, je, op het podium staan. Nou, dan, uh, hè, als je zo oud kan worden, dan, uh, dat teken ik ervoor. Absoluut knap hoor. Toch? Ja, ja. En, en het is nog goed ook wat hij doet. Je hoort wel dat hij wat ouder is geworden. Natuurlijk, zijn stem is wat lager geworden en zo. Maar het, is, het blijft toch wel een razartiest hoor, die man. Charles Asnavour. Charles en, uh, uh, de Franse zanger van armeense afkomst, dat ook nog een keer, want hij is eigenlijk Armenier. En uh, ja, hij heeft uh, hij uh, draait al wat jaartjes mee. Hij heeft zelfs ook nog uh, samengewerkt met Edith Piaf en zo en al dat soort grote mensen uit de Franse chansonwereld. Nou, Charles Aznavour hoe mooi kan dat zijn? Uh, oh. Wat zeggen we dan tegen hem, bon année, hè? Ja, ja Bonanee denk ik, ik. Ik weet het niet. Maar Frans is heel beroemd. En nou hoop ik dat nu alles goed gaat 3 in 1 in Een hele bijzondere 3 1 Ja, daar was ik al bang voor Daar was ik niet al bang goed. voor Dat is een keer niet goed Nee, maar dat uh. maakt niet uit Dit is een beetje de charme van, van, van de lokale radio Maar het komt altijd goed Het komt altijd goed Maar de 3 1 is wel van Shirley Gisteren Gisterenjarig van mm -hmm. I, I make it alone when love has gone still you make your mark. My heart, one day I fly away. Leave your love to yesterday. What more can your love? Be true With me I've followed Again. One day I'll fly away. Oh, I said I'll leave your love, leave your love to yesterday. Yeah. What more? What more can your love do? life from dream to 3 in 1 security Drie in één in Ja, uh, Ja. Dat klinkt ja. bekend. Vond je? Ja, dit is uh, vooral dat laatste nummer. Het is een van de uh, nou, eerste singeltjes, denk ik, die ik ooit gekocht heb. Is dat zo? Ja. Wat leuk. Wat, wat leuk om dit weer te horen. Ja. Uh, ik probeer even contact te krijgen met, uh, met iemand. Maar <lacht> is de plaat alweer afgelopen. Oh jee. Ja. Uh, uh, wacht even. Ik kijk nog even. Uh, uh, ja, het gaat nou toch. Het wordt nou toch chaos. Nou <lacht> ja, goed. Als we dan toch chaos creëren. Dan, dan gaan we daar gewoon lekker in mee. En uh, Ruud gaat alles in het werk stellen. Om die chaos daar toch een beetje orde in te scheppen. En dat kan hij wel. Kijk. Kan je nog maar je naam vergeten? Dan kan ik even iemand bellen. Nog een ja.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 Maar artiest krijgt dat nog. Geen 3-1, maar een 4-1. <lacht> maar ook verdiend. Ja, natuurlijk. Dat dacht jij dan. Anders deden we het niet. <lacht> ja. En als je dan. Uh, dit, dan gaan we gewoon even met Beb bellen. Ja, want het uh, is natuurlijk. Het is haar zuster die uh, nu hoort zingen. Dus uh, hallo Bep. Hallo Ruud. Hoe is het nou? Hallo. Ja, met mij is het goed, jongen. Ik luister met plezier. Met uh, van harte gefeliciteerd met je zuster. Ze was gisteren jarig. Ja. En ik had eigenlijk gisteren dit in de planning. Maar ja, gisteren uh, kon ik uh, bijna niet lopen. Dus ik denk, nou, uh, dan doe ik het vandaag. Nou, dat vind ik hartstikke leuk. Ja, ja, gisteren was het uh, 72 jaar geleden dat zij ter wereld kwam en dat mijn moeder haar naar Shirley Temple vernoemde. Oh, dat is, was dat, uh, <laughs> was dat uh, de, de reden? Ja, oh. dat, mens, dat mens lag op het kraambed in de libellen te bladeren ja. en die zag Shirley Temple en die dacht dat is een mooie naam. Dat is een mooie naam. en toen eh, eh, werd zij eh, Shirley Elisabeth en ik vier jaar later gewoon Beb. Beb. <laughs> <laughs> dat klinkt een beetje raar. Ja. ja. <laughs> Gewoon, Bep. Nou ja, dat is ook mooi. Weet je wat? Het is wel lekker kort, Bep. Gewoon. Ja, ja, ja. Nou, Elisabeth, we noemen haar Beppie. Ja. Misschien ook een beetje naar Beppi Nooi. Ja, of naar Bep ja, Achterop. Ja, dat toch. Beppie klinkt toch vriendelijker. <laughs> he, maar ja. Nou, maar ja, jullie zijn Dat weet jij niet, Rond. Maar Bep Achterop nee. was toen de tijd een zangpedagoge... die heel veel Ach. van die jonge Nederlandse sterretjes... Eh, zoals Anneke zo en zo... Die had, ze, <laughs> die, had ze, die had ze onder haar hoede... en die ah, leerde ja, zij ja, zingen... Ja. En, en ook ja, ja. prachtig Nederlands zingen. Ja, goed articuleren. Want dat articuleren moest, moest goed articuleren. Ja, dat we nog eens... We hadden nog eens tijden. Maar wij wij noemden haar altijd plaagend Beb achterop. Wat Ach, <lacht> is dus Beb als hij zit achterop? Nou, <kly> maar ja goed, dat was hetzelfde als heeft Rita reisplannen, hè? Ja, ja, dat, uh, ja dat, wij waren natuurlijk heel onder invloed van de, de dik van mekaar show, hè? Ja. Dus we vielen van geestigheid over elkaar heen. Ja, dat was wel leuk. Ja, ja, ja. Hey, maar je zuster woont tegenwoordig in Frankrijk. Nou, die, uh, ja, die is in 1993 weggegaan uit Nederland. Ik dacht, die komt wel weer eens terug, maar nee. nee. Via Spanje is ze uiteindelijk beland in Midden-Frankrijk. En daar woont ze, okay. zoals je dan noemt, een teruggetrokken leven. Okay. Nou, maar wel een mooie plek, denk ik, Midden-Frankrijk. Het, het is werkelijk een prachtige plek qua natuur. En ze ja. hebben ook een geweldige muziekkamer in het huis... Okay. En als ik dan de... aankom, dan schenken wij een bruisje in en dan gaan we zeker een oh, halve dag samen spelen. Nou, dat klinkt... Dat want ah. jullie zijn beide muzikaal, hè? Ja, ja, ja. Ik geloof dat ik het een beetje van haar nagedaan heb. Zij was dan, uh, heb ik mij laten vertellen, een muzikaal wonderkind. Ah, nou, Je had nog niet zoals tegenwoordig met die muziekscholen dat uh, kinderen daar mochten gaan uh, onderzoeken waar ze leuk in waren. Nee, nee, nee, ze werd naar een professor gestuurd en die ging haar opleiden tot klassiek pianiste. Ach, nou, toen het kind, geloof ik, vier of vijf was, gaf ze al een recital. Maar was helemaal niet leuk. Ik heb er ook helemaal geen leuke herinneringen aan dat gedoe met die, uh, met die professor. Maar in ieder geval, toen ze een jaar of twaalf was, waren ze gewoon popmuzikanten worden. En toen zei mijn moeder tegen mijn vader, Bram, het is klaar, dat kind wil gewoon popmuzikant worden. En uh, inmiddels zat ik altijd achter haar, want ze zat natuurlijk altijd piano te studeren, maar ook uh -huh. leuke dingen te doen op die piano. En dan ging ik gewoon meedrummen. Ja, want, want ik, ik, heb jou, ik heb wel foto's gezien dat jij uh, achter, achter zo'n drumstel uh, zit. En maar hebben jullie ja, dan ja, ook ja. samen gespeeld? Echt, uh... Wij hebben ook samen gespeeld, Ron. Ja, ja. we hebben ook. Uh, ik heb veel in haar trio plaats uh, mogen nemen ja. op de drumkruk. Dan hebben wij ontzettend leuke tijd gehad met Ruud, Baron of Bas. En uh, ja, met z'n drietjes. Ja. En af en toe dan, dan spelen jullie nog eens uh, samen? Nou ja, maar dat dan nu echt helemaal binnen haar teruggetrokken wereld... daar in de limousine, ja. in de grote muziekkamer. Ja, helaas niet meer op een podium. Nee, nee, maar goed, dus nee. dit kan ook gezellig zijn. Ik dacht het. Misschien wel veel gezelliger. Ja, ja dan hoeft het niet meer zo nodig. <laughs> Toch? Nee, nee, voor jullie hoeft het allemaal niet meer zo... Ik ben nog wel zo van, oh leuk oude tijden herleven, kom op. Ja. He? Dat was, dat kan uh, Ruud getuigen. Alleen al onze reunie met Zovoel deed ons hart alweer sneller kloppen. Maar voor jury is dat niet meer zo gelieerd aan een podium. Nee, nou dat hoeft nee. ook niet. Als het maar goed klinkt. En en als het maar goed uh, met... uh, Ze doet... heeft het denk ik genoeg gedaan en ik uh, vond het ontzettend leuk om die dingen weer eens terug te horen. Want uh, ja, het is dan wel mijn eigen zusje, maar het mag gezegd worden. Een te gekke zangeres. Absoluut. Ja, fantastisch. Dat kan ik beamen. Ik heb zo diverse ja. malen ook het genoeg mogen smaken om met haar op de bühne te staan. Uh, diverse ja, ja. keren. En uh, het, is, uh, het is echt een geweldig mens. En een geweldige, geweldige zangeres ook. Dat ook nog een keer. Ja. Nou, ik weet niet of ze luistert, maar uh, Shirley, in ieder geval, als je wel het is, luistert. Het, het, het is haar daar niet gelukt om het, uh, om het te gaan ontvangen, maar het is leuk. Ik ga zondag weer naar haar toe. Ja allemaal eens uitgebreid verslag doen, want het is ja. toch ontzettend... En dan kan je misschien even kijken via uh, uitzendingen, gemist, of uh, terugluisteren bij CFM als ze een beetje op tijd zijn, dat je het daar nog kunt laten horen. Maar als je daar drie weken bent, lukt dat zeker wel. Ik, ja. ga mijn, uh, ik ga mijn laptop meenemen, we gaan dat eens goed uitzoeken, Ruud. Ja, we dat is, we dat is, heel erg waarderen dat er nog zoveel aandacht aan wordt gegeven. Zeker, want dat mag niet vergeten worden. Nee. Nee, nee, nee, nee. Ja, en dat, en dat rij... It's Me, dat vind ik echt een van haar allergeweldigste nummers. Daar nou, heeft ze zelfs een ja. Edison voor gehad, hè, geloof ik. Ja, hij heeft ze een Edison voor gehad. Het was voor ons allemaal wat gek. Want ze had zes jaar in uh, Californië gewoond. Daar is ze gehuwd geweest met een producer. Ja. kwam terug in Nederland en dan via zo'n omweg, hè, via de States, komt er ineens heel veel aandacht voor je. En toen kwam er zelfs een, een Edison voor dit nummer aan. Ja. Die staat nou, nog altijd op haar vleugels, dus we zijn er toch wel erg trots op hoor. Ja, nou, het is ook een fantastisch nummer trouwens. We, weet jij ja, ja. wie het geschreven heeft trouwens? Uh, nee, niet uit mijn hoofd, ik schaam me dood. Maar oh. hier moet ik, uh, dit moet ik even... Nou, dat zoeken we dat goochelen we dan wel even. Ja. We gaan wel even goochelen, we goochelen hey. alles tegen. Hey, we gaan weer door met de uitzending, want we zijn dus al tien minuten te laat met het, met het nieuws. Maar goed, het ah, maakt niet uit, dat is vandaag mag het. Als het nog maar nieuws is, jongens, hey, ja. ik wens jullie een hele leuke uitzending verder. Dankjewel. Ik luister en uh, tot snel weer. Onze tot felicitaties. Nee. Oké. Okay. <laughs> Doei. Doei. Doei. Bye. Zo, en wij gaan intussen naar het nieuws, rond. Ja. Dat gaan, gaan we doen. Nieuws, uh, U, even dat even. gaan we doen. Als alles lukt, tenminste. Als die computer er wil wat ik wil, dan uh, moet er zo het nieuws komen. Nou, we nou dat, dat doet hij dus niet. Nee. Doet hij dat alweer uh, niet? Nou, Begin maar te lezen, ik kom zo met de tune. Ja, als jij zo direct met de tune komt, dan begin ik uh, vast uh, met lezen. Want uh, waar gaan we het over hebben. Um, in de nacht van maandag op dinsdag is een 31-jarig man... beroofd door twee gewapende mannen op de Kruisweg in Hoofddorp. Rond kwart voor drie verliet het slachtoffer met twee vrienden... een horecabedrijf aan de Kruisweg. Toen de man de rijbaan overstak naar zijn geparkeerd, geparkeerd staande auto... Yes. kwamen er plotseling twee gewapende mannen aanrennen. Het slachtoffer en zijn twee vrienden bleven niet staan... maar gingen er in verschillende richtingen rennend vandoor. Het, slacht, het slachtoffer kwam echter ten val en werd ingehaald. Hij moest onder bedreiging van onder andere geld en zijn telefoon afgeven. Na de beroving gingen de twee daders rennend vandoor... In, een, in de richting van de stationsweg. Even verderop stapten zij in een klein model auto... mogelijk zwart van kleur. De politie is uh, voor het onderzoek op zoek naar getuigen. Mocht u wat weten, het bekende nummer graag bellen. Afgelopen weekend zijn ruim 110.000 racefans... Uh, naar het circuit van Zandvoort gekomen voor de Jumbo-race dagen. Daar gaf onder andere coureur Max Verstappen... demonstraties in zijn bolide van Red Bull. Verstappen was een ware publiekstrekker. Zijn komst leidde beide dagen tot grote drukte uh, in de kustplaats. En maandag zelfs rond 11 uur meldde de gemeente... dat er in Zandvoort geen parkeerplek meer te vinden was... En volgend jaar gaat uh, waarschijnlijk weer deze Max Verstappen-dagen uh, van start. En we waren erbij, hè, met CFM? Ja, ja, ja, twee ja, dagen ja, ja. live uitgezonden vanaf jonger, jonger, jonger. locatie. We hebben hem zien rijden, hoor. Ja, en gehoord ook. En heb jij, uh, <laughs> ben je nog meegereden? Uh, nee, het Hallo? kon niet. Nee, die, die, uh, uh, die uh, racewagen kan mijn gewicht niet aan. Oké, okay, nou, dan gaan we <laughs> snel door naar het andere nieuws. Het openbaar ministerie wil dat de 20-jarige Ergin Ey... een gevangenisstraf van 9 jaar krijgt voor de doden van een 18-jarige Haarlemmer. De twee hadden ruzie omdat het slachtoffer een verhouding zou hebben gehad met de zus van Ey. Die pikte dat niet en maakte in april vorig jaar een afspraak in de Muiden. Daar stak hij volgens het uh, openbaar ministerie de Haarlemmer 12 keer met een mes in de buurt van zijn ribben. De verdachte verblijft inmiddels in Turkije...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 zodat gastvrij uitgaan en plezierige wonen in en om het uitgaanscentrum hand in hand gaan. Ook de werkgroep hoort graag uw ervaringen, wensen of ideeën over de toekomst. Uiteraard is er ook de gelegenheid om vragen te stellen aan de leden van de werkgroep. Kom dus langs op dinsdag 29 mei om 8 uur in de blauwe tram aan het Louis-David-Carré. Dat is het laatste bericht. Zandvoort heeft deze week voor de 28 e keer in successie een blauwe vlag mogen ontvangen.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 54 stranden en 153 jachthavens. De internationale milieuonderscheiding wordt jaarlijks aan stranden en jachthavens toegekend... die aan de campagne deelnemen en aangetoond hebben schoon en veilig te zijn. Ze moeten hierbij wel aan diverse criteria voldoen. Dan de verkeersupdate. Er zijn geen files gemeld. Zo? Nee, helaas. In tegenstelling tot... Nou, van het weekend viel het eigenlijk ook wel mee. Het was druk in zijn antwoord...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 ...en er waait een zwakke tot matige oost tot zuidoostenwind. Donderdagavond en in de nacht naar vrijdag komt het tot enkele regen- en onweersbuien... ...en ook vrijdag is er nog een buienkant. Geregeld schijnt dan ook weer de zon en het wordt zo'n 23 graden. In het weekend schijnt de zon, maar blijft het droog. De temperatuur wordt zelfs nog hoger en stijgt op beide dagen naar 26 tot 28 graden. Ook na het weekend verandert er niet veel...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 Kan ik alleen? Bij de hem steeds te breken.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 maar er heen steeds het weg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 Dan loop ik naar de bomen waar ik eeuwen gerust vind, de zomere bomen, voorbij de heen steeds het reen. Met op gitaar George Kooimans. Lekker hè, dit. Van de uh, Golden Eering natuurlijk. Ja, afkomstig van zijn uh, laatste solo-album, wat hij maakte achter een glas. Een prachtige plaat overigens. Die na jaren weer heeft opgenomen. En waarbij het duidelijk bleek dat hij het nog steeds kon. Ja zeker wel. Ja, ik... En ik reed laatst uh, met Dolly over de Heemsteese Dreef naar Boudewijn toe. Oh? Ja, want Bouwdwayne was uh, gastprogrammeur uh, in de, de stadsschouwburg in ja, Nederland. Ja, ja, ja, ja, dat is iets heel jaar, geloof ik. Ja, toch? inderdaad. Hij heeft ja. er dus een, verschillende producties uitgezocht. En daar gingen Dolly en ik heen naar die presentatie. Ja. En toen dus zag ik dit nummer en dacht ik: ja, dit, dit, dit moet zo zijn. Ja. Ik ga hem draaien. Ja. Misschien jij hebt hem gedraaid. Ja, ik heb hem gedraaid. Ja, maar okay. goed, het maakt niet uit. Nee. We hebben Wat dat betreft, he, maakt het uit. Maar het is inderdaad een prachtig liedje van, uh, van zijn laatste album, zoals ik zei, Achterglas. Tegenwoordig is hij natuurlijk heel erg actief met de vreemde kostgangers, met George Koemans en Henny Vrienden. En dat is ook weer te gek. De man blijft, ondanks dat hij ook alweer in, ruim in de zeventig is, blijft hij natuurlijk toch kwaliteitsdingen maken. Nou, hij en, jong van hart, hè. Hij is jong van harte. Ja, ik heb ooit het genoegen mogen, mogen smaken. Nog bij Radio Beverwijk in de tijd. is een aantal jaren geleden. Heb ik ooit het genoegen mogen hebben dat ik anderhalf uur met hem gepraat heb. In oh. een, een toenmalig radioprogramma wat ik had. Daar. En... Uh, dat was zo... Het is zo'n zo fijne vent ook om mee te praten, weet ja, je wel. Het is, het, is, het is een hele aardige man. En, en hij is... Vroeger was hij natuurlijk aardig rebels. Maar dat was ook meer, denk ik, toch een... Ja, dat hoorde bij die tijd. Maar het is gewoon een, een goede prater. Hij kan goed vertellen. En, en uh, nou ja, het is gewoon een fantastische kerel... met fantastische muziek. Een nou goede keuze. De wij de Groot. Ron, ik ben trots op. <laughs> <Dankjewel>. <laughs> ik ben echt trots op. Nou, nou. En nu gaan we iets heel anders doen. Artiest in het licht. Ja, Kent u deze nog? Rosemary Clooney. Watch me, I watch you and everything goes crazy. Ba ba, me, bambino, ba, ba, bo, bo, bo co when you kiss me and i'm a you. Bo, just say yes, and maybe for you, squeezing me and I'ma squeeze you. La la la la la la la loo. Be you, bye oh, be you, boo. Won't you botcha, botcha me? Be you, bye oh, be you, boo. When you botcha you bot you bot you me. You bot you me, I botcha you, you, and everything goes crazy. Ba ba botcha -ba me, baby no ba ba bo bo. Boca Piccolino And then we will raise a great big family Tra la la la la la, -la, -la, -la me, I bache you, and everything goes crazy. Ba ba bache me, my baby. Ba ba bo bo, just say yes and maybe. For you, squeezing me, and I'm a squeeze you. -la -la, la la la la la loo. Be ooh, bye oh, be u boo. Only you bache, bache me, kiss me. Be u bye oh. When you bocce me, I bocce you Come on, are you kissing me, eh? Ba, ba, bocce me, bambino Ba, ba, bo, bo, bo, bo, And then we will raise a great big family Tra, la, la, la, la, la, la, la Be, oh, bye, boo Bocce me, bambino, me That's nice ja, Rosemary Clooney, een hele uh, uh, leuke zangeres uit het verre, verre, verre, verre verre verleden. Trouwens, een mooie vrouw hoor, als je die foto's even bekijkt. Ja, dat kunt u niet zien, maar ik wel. Oh, oh, oh nou, dat was best een mooie vrouw. Dat mag je wel even stellen. Zij werd geboren op 23 mei uh, 1928 in Maceville in Kentucky. En zij overleed, uh, zij overleed in Beverly Hills, Californië op 29 juni 2000. Twee, ze is ook nog aardig oud geworden. Amerikaanse zangeres en vooral ook actrice. En uh, ja, ik zei het al, dat is een prachtige mooie vrouw. Tenminste die foto die hier staat. Hoor. Uh, ja. uh, ze werd geboren in Meesville, dat zei ik al. En uh, begon haar zangcarrière samen met haar jongere zus Betty. En uh, voor een radiostation in Cincinnati in 1945. Waarvoor ze uh, 20 dollar per week kreeg. Nou, zo waren wat. Meer dan wij. Ja, meer dan wij. Wij krijgen niks. <laughs> <laughs> Dat is geen hint hoor Dat is Nee, geen is hint. Geen hint. helemaal geen hint Zij werd beroemd in 1951 door haar opname van het lied Come on, an, uh, come on my house En ik kreeg daarna rollen aangeboden voor televisie en film Haar bekendste rol is die in de film a White Christmas met Bing Crosby En na de film maakte ze een album... Uh, fancy meeting you. He, uh, fancy here, meeting you here. With, met hem dus. Met, met uh, Crosby dus. Ja, inderdaad. En uh, zij heeft ook de wetten opgenomen met onder andere Frank Sinatra en Marlene Dietrich. In 1980 maakte ze na een lange afwezigheid die ze gebruikte om haar vijf kinderen op te voeden. Een aantal succesrijke jazz albums. Nou, Rosemary Clooney dus. Uh, ik ga nog even door. Ik heb nog een artiest in het licht... die gelijk er maar achteraan kan ons het schelen. We zijn nu toch zo lekker bezig. Dus laten we dat maar doen. Hè? Ja, doen. Artiest in het licht. Jewel. Foolish Games. Heet ze. Eh, en haar artiestennaam is natuurlijk gewoon Jewel. En ze is geboren in Pezen in Utah op 23 mei 1974. Amerikaanse singer, songwriter en vooral ook eh, artiesten en ze treedt dus op onder de naam Jewel. Moet het helaas eh, bijna afbreken, want we gaan naar het Nationaal van 1 uur. Dus ik zou zeggen, tot zo.